12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Gedupeerden SNS deponeren hun klachten bij de Raad van State. Pistori is aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden. En de zweet Paul Hansen wint World Press foto. Er valt nog een enkele winterse bui vanmiddag. Met name in het westen is er ook wat zon en het wordt 2 tot 6 graden. In het weekend is het droog met zon en wolken. Overdag is de graad of 5 en in de nacht kan het licht vriezen. Het is druk bij de Raad van State in Den Haag. Ongeveer 150 mensen hebben zich daar verzameld om bezwaar te maken... tegen de nationalisatie van SNS Reaal. Want dat kost die mensen miljoenen euro's. Economieverslag, André Meinema is daar ook bij de Raad van State. Hoe gaat het aan toe, André? Nou, momenteel heel keurig en netjes en sereen. En overzichtelijk. In het prachtige pand van de Raad van State. aan de Kneutendijk in Den Haag. Natuurlijk helemaal niet berekend op grote massa's mensen. Die zijn er uiteindelijk ook niet gekomen. Maar er waren wel 700 mensen die zich hadden aangemeld. en bezwaren hadden ingediend tegen de nationalisatie. Maar uiteindelijk zitten er dus denk ik zo'n 100, 150 mensen in de zaal. Af en toe gaan er wat mensen weg. Of toe komen er wat mensen weer bij. Maar het is allemaal vrij overzichtelijk. En we liggen keurig op schema. wanneer het gaat om het aan het bot laten komen. en het woord laten komen van al die partijen die zich. Ja, benadeeld gedupeerd voelen door de besluit van de staat... van de minister van Financiën om sns reaal te uh, nationaliseren. En wie zijn daar zoal aan het woord geweest inmiddels? Nou, vanmorgen hebben we de Vereniging van Effectenbezitters gehad... met ruim 5300 beleggers, een van de grotere partijen hier... met in totaal zo'n 100 miljoen aan uh, ja, schuld die zeg maar is afgepakt. Uh, daarnaast de Stichting Obligatiehouders, SNS... en ook de Italiaanse obligatiehouders zijn langs geweest. Vervolgens nog vier Amerikaanse hedgefundsen... En daarna nog een aantal kleinere partijen. En we zitten nu zeg maar in de fase dat de partijen die nu aan het woord komen, gemiddeld een spreektijd hebben. Van zo'n 5 à 10 minuten. En dat wordt steeds minder, zeg maar naarmate we verder in de dag komen. Momenteel is dus de FNV aan, de vakcentrale FNV, aan het woord die uitlegt waarom zij nog heel graag 20 miljoen euro te goed zouden willen hebben van SNS real, in de zeggen van de staat. En wat hebben ze daarvoor argumenten voor? Want ja, zo'n bank het, het is genationaliseerd, dus weg is weg. Ja, nee, dat is wel zo. Maar daar gaan we vooral heel veel uh, kritiek op de manier waarop de interventiewet, die gloednieuwe interventiewet van, van mei uh, vorig jaar, die in werking getreden hoe die is toegepast door de minister van Financiën en door de Nederlandse Bank. En natuurlijk, een eerste keer moet altijd de eerste keer zijn. Dan kun je achteraf nog met elkaar zeggen van wat is er goed gegaan en wat kan er beter aan zo'n wet. Maar men vindt eigenlijk dat de wet uh, nou, toch niet die ruimte heeft gegeven uh, aan de minister van Financiën om uiteindelijk dan te besluiten tot de nationalisatie van SNS. Luister maar naar Frans Vaas van de Stichting Obligatiehouders SNS. We kunnen ons niet beroepen op jurisprudentie, dus op eerdere uitspraken, omdat de interventiewet de inkt is net uh, droog. Maar ik heb heel erg veel vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak en ook de Raad van State zal inzien dat de willekeur uh, die deze wet met zich meebrengt uh, uiteindelijk ook het imago van Nederland niet goed gaat doen. Ja, want de grote twijfel is met name, stond de bank werkelijk op omvallen? Was er sprake van een bankrun? Hoe, in, hoeverre, in hoeverre is SNS Bank werkelijk een systeembank? Was er wel die urgentie of is het eigenlijk een soort zelfgekozen datum, een moment geweest door de minister van Financiën en de Nederlandse Bank, om te besluiten om SNS Reaal te nationaliseren? En daarbij in dat hele verhaal, in dat besluit, speelt ook mee de waardering van het vastgoed van SNS Reaal. Je weet, dat is die grote portefeuille van miljarden waar enorme verlies op geleden werden en die eigenlijk de, de, de grond onder de voeten van de bank uit. Die is beoordeeld door uh, twee topbureaus. Eentje in opdracht van SNS, eentje in opdracht van uh, de minister van Financiën. En tussen die beide waarderingen van die vastgoedportefeuille, hoeveel is die eigenlijk nog waard? Daar zitten grote verschillen tussen. De minister van Financiën heeft uh, gekozen voor het uh, slechtste scenario. En uh, SNS heeft dat met alle klem bestreden dat het eigenlijk onterecht was. Uh, maar het is wel de reden geweest, een van de belangrijkste redenen... die ook in de uh, toelichting van de minister worden aangehaald... voor de nationalisatie van SNS. Nou, daar zijn heel wat vragen over te stellen... door de mensen die hier uh, voor de Raad van Staan. Langskomen. Twijfels over de interventie, dus, twijfels over de vastgoedwaardering en twijfels ook vooral van: kun je zomaar gewoon van mensen hun eigendomspapier afpakken zonder boe of ba en ook nog een keer zeggen van: dat ze geen enkel recht hebben op een schadevergoeding? Nou, dat soort vragen komen hier langs over 14 dagen. Dat we zeggen op maandag 25 februari om vier uur middags, doet dan de Raad van State de uitspraak over de rechtmatigheid van de nationalisatie en dat zal dan eventueel een vervolg kunnen hebben als het wordt toegewezen voor uh, richting de schadeclaims uh, uh, bij de Ondernemingskamer. André Weidema in Den Haag. De Nederlandse aardoliemaatschappij begint binnen een aantal weken... met gasboringen in Veendam. En het is wel opvallend dat tot nu toe de inwoners van de gemeente Veendam... daarvan eigenlijk nog niet op de hoogte waren gesteld. Burgemeester Abmeijering, goedemiddag. Meijerman is het, goedemiddag. Meijerman. Ik, ja. Uh, ja. Is dat niet vreemd dat de bewoners dat daar nog niet van wisten... Ja, met, met, met de kennis van nu natuurlijk wel. Sinds een aantal weken is rondom gasboringen heel veel gedoe in onze provincie. Maar ja, er vinden per jaar tien van dit soort boringen naar kleine velden plaats. De procedure loopt al sinds 2012. Dus een vergunning die afgegeven wordt door het ministerie van EZ... En uh, ja, bij ons is die binnengekomen en gewoon ambtelijk afgewikkeld. Wij mogen daar advies over geven en er uh, waren geen redenen om, uh, om daar bezwaar tegen te hebben. Heeft u daar achteraf geen spijt van? Uh, nee, want dat, dat, onze rol is daar, uh, daar iets over vinden. Nee, helemaal niet. Uh, met de kennis van nu zeg je van goh. Uh, uh, uh, uh, het is jammer dat het op deze manier naar buiten is gekomen. Vandaag heb ik begrepen dat de NAM zorgt dat er een brief bij alle bewoners is van, van de buurt waar het plaatsvindt. Dat is Ommelanderwijk. Uh, maar het is ook heel jammer dat, dat het nu zo is dat mensen dat via de radio en de televisie hebben moeten horen. Ja, wat kunt u dan zeggen? Gaat u ze geruststellen? Uh, ja. Nou ja, dat vind ik aan de NAM uh, om dat te doen. Ik, uh, ik ben. zijn hey, het toch uw burgers? Maar de NAM heeft, uh, heeft mij verzekerd dat het hier gaat om een, uh, een zelfstandig, uh, heel klein uh, gasveldje. Waarvan er velen zijn, zonder dat er risico's voor aardbevingen zijn. Zonder ook verbinding met het slochterveld. Dus een heel autonoom veldje. Kan eigenlijk niks gebeuren? Er kan eigenlijk niks gebeuren. Nee. nee. En, en als er wel wat gebeurt? Nee. Uh, dat zij vragen dat u ja, aan nou dan ja. moet stellen. Nee, we hebben bij wet gewoon heel keurig geregeld. Als er schade zou zijn, dat dat altijd is voor de veroorzaker. Nou, die discussies kent u, die, die, maar die gaan over een ander deel van deze provincie. Maar er komt nog wel een, een bijeenkomst hè, voor de mensen. Ja hoor, er is een bijeenkomst gepland. Die wordt vandaag aangekondigd. En nou ja, de informatieverstrekking vindt u achteraf plaats. Dat is jammer, maar het is niet anders. Meneer Meijman van Veendam, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan de Blade Runner, Oscar Pistorius. Hij wordt officieel aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden. Dat heeft hij gehoord bij zijn voorgeleiding. Paralympisch atleet Pistorius schoot zijn vriendin Riva Steenkamp gisteren thuis dood. Ellis van Gelder bij de rechtbank in Pretoria. Hoe ging die zitting vanochtend, Ellis? Nou, in eerste instantie was het heel erg vertraagd... omdat het zo'n groot mediacircus was. En de rechter eerst moest bepalen of er uh, live verslag gedaan uh, mocht worden van die zaak. Nou ja, hij besloot uiteindelijk na enkele uren dat dat niet mocht. Uh, ja, daarna kwam dus Pistorius binnen... Een gebroken man moet ik wel zeggen. Uh, zodra de rechter hem zeg maar uh, aansprak, uh, begon hij meteen te huilen. Schokkende schouders. Ja, vooral toen hij natuurlijk de aanklacht hoorde. En ook nog eens een keer hoorde dat het openbaar ministerie moord met voorbedachte raden wil gaan beargumenteren. Heeft hij ook nog iets gezegd, een verklaring bijvoorbeeld gegeven? Nee, hij heeft helemaal niks gezegd. Nee, we hebben nog heel weinig gehoord van zijn kant... ook als het gaat om de advocaten. Die eigenlijk alleen maar hebben gezegd dat hij emotioneel is. Maar er zijn verder nog geen concrete details uh, naar buiten gekomen vandaag. Er gaan uh, inofficieel natuurlijk wel allerlei verhalen de ronde. Heb je nog laatste nieuws? Ja, nee, dat is dus eigenlijk heel lastig te zeggen nu. We hadden een beetje gehoopt uh, dat er vandaag uh, Mia naar buiten zou komen. Uh, maar de zitting uh, is uh, opgeschoven naar dinsdag. Uh, vandaag ging het er eigenlijk alleen maar om of dat uh, Pistorius op borgtocht vrij zou komen of niet. Nou, zelfs dat is nog niet uh, besloten, omdat de verdediging uh, die zaak wilde uitstellen. Uh, omdat ze nog meer informatie willen verzamelen. Ze weten dat het openbaar ministerie uh, ja, Pistorius niet op borgtocht vrij wil hebben. En zij gaan nu tot dinsdag proberen om toch een zaak te maken dat hij uh, ja, uh, op vrije voeten kan uh, afwachten op zijn rechtszaak. Alice van Gelder bij de rechtbank in Pretoria. In Amsterdam is de winnaar van de World Press-foto bekendgemaakt. Dat is geworden de zweet Paul Hansen. Hij maakte de, winne de winnende foto vorig jaar in Gaza-stad. En verslaggever Mark Hamer sprak over die foto... met World Press-fotodirecteur Michiel Mennuken. We zien een stoet in een, eigenlijk een soort smalle straat in, in Gaza. Op de voorgrond zie je twee uh, in, in doeken gewikkelde uh, kinderlijken... Uh, en het is een stoet van eigenlijk alleen maar mannen. Uh, en achter de eerste rij ligt nog een draagbaar. Wat je ziet is dat uh, de twee kinderen zijn onderdeel van hetzelfde familie. Uh, en hun vader ligt op de draagbaar achter uh, de twee mannen die je hier in de voorgrond ziet. Michiel Munneke, directeur van de World Press Foto. Waarom is dit nou typisch een World Press Foto? Nou, ik denk dat het een, in elk geval foto's die heel erg... Uh, uh, het is een foto die krachtig is. Uh, het is een foto die qua compositie prachtig in elkaar steekt. Uh, en er is op een hele goede manier gebruik gemaakt van het beschikbare uh, licht. De, de juryvoorzitter zei zojuist... een goede foto moet minstens aan één van de drie dingen uh, voldoen. Het moet het hart raken, het moet het hoofd raken en het moet de maag raken. En deze foto raakt alle drie. Kunt u dat uitleggen? Als je kijkt in de expressie, in de uitdrukking van de gezichten... het is alsof bijna doordat die stoet ook in zo'n steeg staat... alsof er een soort van golf van woede, frustratie, van emotie over je heen komt. Uh, dus het, het, je krijgt inderdaad direct een soort, althans ik, uh, gevoel in je onderbuik. Het is ongemakkelijk, wat gebeurt daar? Misschien ook omdat ik zelf een jonge vader ben... en dat het verschrikkelijk is om je voor te stellen dat je op die manier je kinderen uh, verliest. Dus ik denk, tegelijkertijd is het denk ik ook een foto die... die uh, eigenlijk bijna onafhankelijk is van de locatie. Want er is natuurlijk heel veel discussie ook geweest... in, uh, uh, in de jury moeten we niet een, een beeld uit Syrië kiezen. Ja, precies. Dat... Er zijn heel veel foto's van Syrië... heb ik lang zien komen de, zojuist op de persconferentie. En toch is voor Gaza gekozen. Ja, en ik denk dat het belangrijkste argument daarvoor was... dat men het eigenlijk in dit geval niet belangrijk vond of het nou Gaza of Syrië was. Voor de, voor de jury in dit geval was het het menselijk leed... wat je op deze foto vertegenwoordigt ziet. Uh, en ook inderdaad toch de kracht, de fotografische kracht van dit beeld. We weten dus wie het is geworden. Paul Hansen, winnaar van die foto. In de, en uh, de World Press-uitreiking uh, is op 27 april. De prijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. De nieuwe politietop heeft met de komst van de nationale politie op 1 januari afgezien van bonussen en vergoedingen. Iedereen heeft zijn extraatjes ingeleverd, zegt de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren. Ja, dat is vrijwillig gebeurd. minister Opstelt heeft een moreel beroep op deze mensen gedaan. En daar hebben ze massaal gehoor aan gegeven. Tot die reorganisatie bij de politie verdiende de korpsleiding... bovenop het topsalaris van 120.000 euro per jaar nog eens tienduizenden euro's extra. Dat varieerde dan van 25.000 tot 40.000 euro. Er zijn dan nu nog wel kleinere bonussen nodig, mogelijk. En die worden bijvoorbeeld eenmalig gegeven bij een bijzondere prestatie. Sport. Er is goed nieuws voor de Russische wielerploeg Katusha. De formatie moet van de internationale wielerunie UCI een licentie krijgen voor de World Tour. En dat zijn toch de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. UCI besloot eerder dat Katusha niet bij de topteams hoorde. Katusha ging in beroep. En het hoogste sporttribunaal, het KAS, heeft Katusha nu gelijk gegeven. En dat betekent dat de Spaanse renner Joachim Rodriguez bij de Russische formatie zal blijven. Hij dreigde met een vertrek als Katyusha geen licentie zou krijgen. De Pro Tour uh, zal nu bestaan uit 19 teams. De tuchtcommissie van de KNVB heeft AZ-speler Nick Viergever voor twee wedstrijden geschorst. Hij krijgt ook nog een voorwaardelijke schorsing voor één wedstrijd. Viergever wordt daarmee bestraft voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Feyenoord. En hij kan nog in beroep gaan tegen die straf. Het is 13 over 12, we gaan naar de AWB. Jolanda van der Velde. Goedemiddag Jan. Uh, waarschuwing nog steeds voor plaatselijk dichte mist in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Verder files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de Zaandijk 3 kilometer zijn twee rijstroken dicht vanwege spoedreparatie. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knopend Beekberg en knopend Waterberg 7 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht vanwege spoedreparatie. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en knopend Ewijk 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Gedupeerde SNS dienen hun klachten in bij de Raad van State, een huilende Oscar Pistorius, heeft in de rechtbank gehoord dat hij wordt aangeklaagd voor moord. En de zweet Paul Hansen maakte de winnende World Press-foto te zien zijn rauwende mannen met lichamen van kinderen in Gaza. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur.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 Bel Autotaalglas 0800 0828. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, we bellen even met correspondent Thomas Edbrink in Iran... die daar deze week voor het eerst toestemming had om te filmen. In het mediaforum Thomas Bruning van de NVJ, de Vereniging van Journalisten... en de oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws, Hans Larousiser. Het gaat onder meer over de fitty tussen burgemeester Annemarie Jortsma... van Almere en Po-nieuws. Jortsma wil poont niet te woord staan... omdat ze zich niet kan vinden in de journalistieke werkwijze van die omroep. Tegen Omroep Flevoland zei ze verder dat ze een persconferentie... over nieuwe bevestigingsgroefjes voor nummerplaten... voor poont niet nieuwswaardig vond. Nee, ik maak soms de keuze, dat klopt. Over popnagel had ik niet het gevoel dat dat nu zou behoren... tot het landelijke nieuws. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? Topscore is nog altijd 90. En de laatste die daar wat aan kan veranderen is Heine Pol uit Nijkerk. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, is het dus niet eens... met de beslissing van burgemeester Annemarie Jortsma van Almere... om een cameraploeg van Omroep Poont bij een persconferentie te weigeren. Vandaag stuurde de gemeente Almere ook een brief met antwoorden van de burgemeester... op vragen over deze kwestie van de Almeerse PVV. Aan de telefoon is Dominique Weesy, voorzitter en presentator... en wat al niet bij Poonnieuws. Uh, Dominique, goedemiddag. Goedendag. Jullie hebben de NVA en de PVV aan jullie zijde. De NVA vindt dat Joris maar niet had mogen weigeren in het stadhuis. Ga je nou aangifte doen tegen de gemeente Almere? Nee, dat vind ik uh, wat overdreven. Maar uh, nee, om het principe: het gaat mij over. Het zijn niet alleen de PVV of uh, de NVA. Het is, het, is, het is gewoon breed gedragen in de politiek. We waren niet in Den Haag. En daar zag iedereen ook zijn verbazing uit over de houding van mevrouw Jorisma. Zij zegt hè, in die antwoord, Ik weet niet of je die ook gelezen hebt. Uh, ja. Ponius is het symbool van respectloosheid. Ja, nou dat mag je vinden. Ik bedoel, iedereen in dit land heeft recht op een eigen mening. En dat juist ik ook alleen maar toe. Alleen in diezelfde brief staat ook. Uh, dat wij uh, uh, geweigerd zijn bij die persconferentie. op grond van vermoedelijke intenties. Nou, dat lijkt me nogal arbitrair. Uh, want ja, mevrouw Jorisma gaat dus blijkbaar en dat liet jullie net ook al even horen uh, zij had niet uh, het vermoeden dat het hier om uh, landelijk interessant nieuws ging dus ze gaat ook nog eens een keer de pet van de hoofdrector opzetten ja. het ging hier om, om, om um, diefstal van kentekenplaten nou, dat is een groot probleem met 9 van de 10 keer dat dat gebeurt wordt er vervolgens een crimineel feit uh, gepleegd uh, wij hebben daar al eerder aandacht aan besteed en we hadden de boven gebeld. Oh, uh, de eerste uh, proef is bekend. Uh, ja, nee, jullie zijn van harte welkom. Het ging, we, we wisten niet eens dat mevrouw Joris maar aanwezig zou zijn. En tot onze stomme verbazing werden wij daar geweigerd. Ja. Dus het ging, het ging ja. jullie echt om het vastgroeven van die kentekenplaten? Daar wilde je een item over maken? Ja, daar hadden we ook uitgebreid al dagen van tevoren met de boven contact over gehad. Sterker nog, diezelfde dag waren we ook bij een autogagebedrijf, we waren bij een verzekeraar. En uh, uh, ja, dat zouden we dan laderen met beelden met, met uit die persconferentie. Maar mevrouw Joddich Nappen vond het nodig om ons de toegang te ontzeggen. En dan, ja, dan, dan, dan kan je hem krijgen ook. Weet jij waar de oorsprong ligt van, uh, van, deze, uh, van dit akkefietje? Nou, we zijn haar één keer tegengekomen. Naar aanleiding van de dood van uh, uh, Grenzwefke Richard van Nieuwenhuizen. Uh, toen was er een bijeenkomst in Den Haag. Van hoe gaan we dit nou met z'n allen uh, aanpakken? Het geweld op de voetbalvelden. Um, en toen uh, vroegen we haar ook uh, in haar rol als burgemeester van, uh, kunt u daar iets over zeggen? En toen liet zij ons weten dat zij uh, uit principe niet met ons sprak. En dat is het enige keer dat wij haar ooit hebben gezien. Ja, want in die, in die vragen uh, die beantwoord zijn, hè, daar staat dan uh, van, daar, daar wordt inderdaad gerefereerd aan die bijeenkomst. Ja. En uh, daar staat dan, uh, ja, uh, het ging over respectloosheid. En zij vindt dan dat jullie respectloos zijn uh, af en toe. En dat is voor haar dan reden, uh, ook een principe, om, om dan ponius niet uh, te woord te staan. Ja, nou ja, kijk, uh, als het gaat om de dood van, van, van deze grensrechten... als er iemand toen met respect uh, daar mooie beelden van heeft gemaakt... dan zijn wij het wel, dus ja, daar kan ze zich in ieder geval niet op beroepen. Ik vind het prima dat je, dat je ons niks vindt. Er zijn een heleboel mensen in Nederland die ons niks vinden. Uh, uh, dat mag ook. Dat, dat, dat is ook het programma wat wij maken. Maar um, om vervolgens ons toegang te ontzeggen voor iets... Uh, uh, waarvan je zelf niet eens weet hebt... dan denk ik dat je toch redelijk aan de wortels van, van, van de persvrijheid ja. aan het klagen bent. Ja. Dus, dus laten we zeggen, als zij jullie op één op één niet te woord wil staan... daar kan je mee leven. Uh, maar ja. in zo'n persconferentie moet ook Ponius gewoon uitgenodigd worden. Het gaat niet alleen om ponies, het gaat om ieder willekeurig ja, medium. Ja. En, en, en je, je mag een hekel aan iemand hebben en zeggen... Van, nou, ik heb geen behoefte om, om, een, om een interview uh, met jullie uh, te hebben. Dat vind ik allemaal prima, maar op, te, op deze manier, weet je, dan ga je te ver. En ja, hier is het laatste woord ook niet over gesproken. Kijk, vroeg of laat komen we er een keer tegen. Ja, en dan kan ze hem verwachten. Ja, vroeg of laat, want ik kan me zo voorstellen... dat je nu al op zoek bent naar uh, mevrouw Joritsma. Maar... Ja. Ik begrijp dat ze op de hei zit... Op de hei? Ze hebben een heidag van de gemeente ja. Almere. Oh ja, yeah. nou. Dan zou ik het daar dan maar even met rust laten, maar we zullen elkaar ongetwijfeld de komende periode wel weer tegenkomen. Je stuurt er Danny op eraf of zo, Nou ja, Rutge was bij dit incident betrokken, dus ik denk dat het handig is voor Rutge om ja, toch eens een uittekst en uitleg te vragen. Ja. Oké, okay, uh, maar goed, da daar blijft het bij. En uh, haar af en toe opzoeken, maar geen, geen juridische stappen. Ik kan hier dan beroepen, want de NVA had het al over uh, uh, dat, dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens uh, uh, dit, dit meerdere malen al heeft aangegeven. Dat dit dus absoluut niet kan. Nou, zover willen wij helemaal niet gaan. Dat is ook onze intentie helemaal niet. We, zitten niet, we, we zijn er niet uh, op uit om, om de burgemeester te pesten. Uh, om, om, om, om haar ja, op wat voor manier dan ook te kakken te zetten. Het ging ons om, om die persconferentie. Als u ons dan weigert, ja, dan kan je verwachten dat wij een keer voor je neus staan. Dominique Wezi van Poon, dankjewel. De hoogste baas van de publieke omroep, Henk Hagoort staat vanmiddag met een interview in NRC Handelsblad. En daarin uh, zoekt hij steun voor een compensatieplan voor de publieke omroep. Zegt journalist Jan Benjamin, dat is de schrijver van het artikel. Hagoort gaat zeggen, minder geld betekent minder tv-programma's... minder reclame en nog minder geld. De bezuinigingen op de publieke omroep, uh, gaat hij zeggen, zijn zo groot... dat de publieke omroep rekening moet houden met nog minder reclameinkomsten. Maar Hagoort vindt dat de publieke omroep daarmee nog een keer, nog harder wordt geraakt, dan al wordt geraakt. En daarvan zegt hij in het artikel, uh, dat is eigenlijk een, uh, op het nette manier zeg, uh, zeggen... wij zetten de publieke omroep bij het grof vuil. Staatssecretaris Dekker trekt de stop uit het bad. Benjamin, de journalist, dus, heeft ook in Den Haag rondgevraagd... of daar steun is te vinden voor het plan van Haaghoord. Dus als je kijkt naar uh, wat de politieke partijen vinden van de publieke omroep... zeggen ze allemaal dat het een brede publieke omroep moet zijn... voor alle Nederlanders en niet alleen maar voor een, uh, een klein groepje. Uh, het moet geen uh, elitaire omroep worden voor uh, bijvoorbeeld nou, de grachtengordels... zoals de Tros altijd zegt. Maar aan de andere kant blijkt er gewoon geen extra geld te zijn en dat zegt de staatssecretaris. Dat zegt ook de VVD. We gaan de publieke omroep niet compenseren. En dat leidt erop dat zeker in de coalitie de VVD het voortouw neemt als het gaat om financiering van het publieke omroep. Het hele interview met Henk Haagort is dus vanmiddag te lezen in NRC Handelsblad. Harry de Winter komt zondag met een nieuw muziekprogramma. Talking about my generation. Volgens de Winter is dit iets anders dan zijn beroemde programma Wintertijd dat tot 2010 te zien was op onder meer RTL5 en Het Gesprek. Heel gebouwd zich zeggen, in zo'n kruising tussen wintertijd en voetbal international. En nu wilde ik heel graag de confrontatie tussen twee, drie generaties muziekliefhebbers... en dan over muziek praten. Dus er zit ondergaan van Kleine Vieserik, die is 30. Er zit Kees Mayfield, die is 20. Er zit Mart Smeets, die is 70. Er zit Claudia de Brey, die is 40. Dus het is echt... En dan laten we iedereen zijn muziek zien en dan gaan we dan over in gesprek. We kijken met z'n allen naar de muziek van Mart Smeets. En daar gaat Kleine Vieserik wat over zeggen die eigenlijk niet weet wie de Beatles zijn... Om maar eens een voorbeeld te noemen. En dat is echt de kern van het programma: het is praten over muziek met uh, drie generaties uh, gasten aan tafel. Talking about My Generation, zondagavond te zien om kwart, voor, nee, kwart over tien bij RTL 7. We hadden het er hier gisteren al even over, over de gloednieuwe webshop, de Blauwe Bank van Telegraaf.nl. Enkele GTST-acteurs, onder wie Ruud Veldkamp en Pip Pellens, die doen mee aan de dagelijkse internetminishop. Bij RTL zijn ze not amused, de omroep was niet op de hoogte van de plannen van de Telegraaf. Volgens RTL is tegen de acteurs gezegd dat het om een pilot ging. RTL wil nu om de tafel met de Telegraaf. Want de omroep wil niet dat de gtst acteurs meedoen aan de Blauwe Bank. Deze week mocht journalist Thomas Edbrink voor het eerst filmen in Iran. Al elf jaar doet hij verslag van gebeurtenissen daar in dat land. Maar filmen mocht hij tot nu toe niet. Deze week waren zijn reportages in het NOS-journaal te zien. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het eigenlijk zo lastig om een vergunning te krijgen? Nou, de Iraniërs zijn heel erg... Met uh, ja, over de beeldvorming van hun land, uh, eigenlijk wat je ook doet, het is nooit goed en uh, uh, daarom uh, doen ze heel erg moeilijk over het vergeven van vergunningen. En er komt ook nog eens bij dat ja, je zou maar eens mensen met een andere mening dan die van de staat voor de camera halen. Dat is in de krant ligt dat allemaal een stuk makkelijker. Maar uh, op tv is dat uh, is dat uh, wat moeilijker voor ze te behapstukken. Ja. was jij dan wel helemaal vrij om die reportage te maken, of had je voortdurend een man in je nek te hijgen? Nou, ik, ik was hier niet alleen Sander van Hoorn, uh, die uh, voor de NOS uh, in, uh, in Libanon zit en de Arabische wereld doet. Uh, kwam samen met zijn assistent Daisy Moore, is hij naartoe gekomen. En de vergunning is feitelijk uh, aan hun verlengd voor een week lang. Maar ik uh, als, als maar zeggen, de aanwezige uh, man ter plekke, uh, mocht van de Iraanse autoriteiten ook voor deze week mijn, mijn zegje dan doen in het Nederlandse journaal. En ja, of dat verkeerd uitpakt. Dat hoor ik. ik heb binnenkort wel want mijn perskaart is ook gisteren afgelopen. Dus uh, als ik weer in Krijgen, dan, dan hoor je het alweer. weer. Ja. Maar afgelopen week bijvoorbeeld, als jij ergens wilde filmen met Sander, dan, dan kon dat gewoon of stonden daar voortdurend mensen van de overheid bij? Nee hoor, dat is, zo is het niet. Iran is geen Syrië en Iran is ook geen Noord-Korea. Het werkt allemaal net iets geraffineerder. Je krijgt een, je krijgt een soort assistent mee... van een soort mediabedrijfje... waar je ook, ook wat, wat voor moet betalen... om hier feitelijk dan aanwezig te zijn. Die, die, die, helpen. die zetten dan een fixture, om zo maar te zeggen. dan mm we -hmm. dat, dat in juristieke termen. En die gaat mee. En ik, ik weet wel zeker dat die achteraf verslag doet... van wat je hebt gedaan. Uh, maar op het moment zelf uh, uh, ben je relatief vrij... Om, uh, om te gaan en staan waar je wil hoofdstad Maar als jullie ergens kwamen, stonden daar dan wel mensen in rijen van drie klaar, geselecteerd door Bewind, die nee, dan nee, jullie te nee, woord nee, moesten nee, staan? Nee, nee, nee niet zo. Kijk, Iran is een land uh, waar, waar, waar mensen relatief vrij hun mening kunnen geven. Het is aan hun, of ze dat ook doen, voor de camera ja of nee. Maar als je hier in een taxi stapt of op een feestje bent, dan zeggen mensen de allerlelijkste dingen over de Iraanse leiders als ze dat willen. En dat kunnen wij als journalisten, als we ons werk goed doen, natuurlijk ook uh, proberen op te pikken ja. in onze artikelen en radio en tv-stukken. Dus uh, uh, er zijn geen voorgeselecteerde mensen waar je mee moet praten of zo. Nee. Ja. Hebben jullie steeds ook aan de kijkers duidelijk gemaakt, uh, nou ja, in, in hoeverre er dan wel of geen controle was? Nou ja, kijk, ik denk dat... Dat uh, bijvoorbeeld we waren bij een, uh, bij een door de overheid georchestreerde uh, demonstratie. En uh, dan, uh, dan wordt er natuurlijk de vraag gesteld uit Hilversum: van nou, dit zijn natuurlijk geen gewone Iraniërs die hier zo dicht bij de president kunnen staan. Dan leg ik uit: nee, dat zijn het niet. Want dit zijn voorgeselecteerde mensen die bij deze demonstratie zo dicht bij de president staan, omdat ze zijn aanhangers zijn. Kijk ja, dus ik denk dat dat wel goed zit. En je zegt van: je eigen perskaart verloopt nu weer, dus die moet dan weer worden verlengd. Uh, uh, heeft dat dan nog uh, consequenties? dan hoe je bericht hebt de afgelopen week bijvoorbeeld? Nee, dat niet, want uh, het is al geruime tijd dat mijn perskaart per maand wordt afgegeven hier in Iran. Omdat uh, ik werk ook voor de New York Times. Dat is een krant waar de Iraniërs zich altijd heel erg zorgen over maken. Uh, dus uh, de perskaart is van twaalf maanden naar één maand gegaan. En uh, ja, ik ben onderhand wel gewend dat ik iedere maand weer een nieuwe krijg of niet. En uh, ja, dat wacht ik dan maar af. Maar je kan zowel voor de NOS als voor de New York Times als voor de NRC... Uh, ja, je kan niet uh, toegeven op je, op je journalistiek. Je moet proberen die doorsnede van de waarheid te brengen. Of het nou tv is, radio of krant. Ja, duidelijk. Eh, dankjewel, Thomas Edbrink vanuit Teheran. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Oeh. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag, 100 jaar geleden, werd de geestelijk vader van Suske en Wiske geboren, Willy van der Steen. De Vlaamse striptekenaar pende tijdens zijn leven tientallen albums over de vol, voordat hij het potlood overdroeg aan zijn opvolger Paul Geerts. In 1987 was Van der Steen te gast in de legendarische afro-show In de Hoofdrol... Hij had eerst niet door dat hij zelf de hoofdgast was... terwijl hij in België notabene aan eenzelfde programma had meegedaan. Ja, ik heb dat negen bij ons in, uh, in He, België ook. Heeft u ook wel eens uh, gehad of? Ja, ja, ja daar heeft mijn uh, vrienden opgedoken uh, van over 50, 60 jaar terug. Dat is niet waar. Ja, die hebben ze dus gevonden. <laughs> dat moet een heleboel werk geweest zijn. Ja, die mensen die dat georganiseerd hebben... die er zeker hun handen mee gehad, hoor. En vond u het leuk? Ja, ah, natuurlijk vond ik dat leuk. Uh, een jongen waar je mee op straat gespeeld hebt... Uh, als je kleine straatrekker was... Maar mag ik u even onderbreken, als u dat zo leuk vond, zullen we het dan nog een keertje doen? genade. Wilt u, meneer van der Steen, naar aanleiding van 40 jaar Susken en Wisken, wat dit jaar gevierd wordt... onze prominente gast zijn in het programma in de hoofdrol, maar als die titel u niet bevalt en die kent u ook niet... mag ik dan zeggen, Willy en Mies en het spannende spand gebeuren... Oh, ja. <laughs> Zullen we dat, dat opvoeren vandaag? Ja, ik wil dat hoor. Wilt u ja, mij de eer? Het is een verrassing in elk geval. Ja, ja. Het is echt een verrassing, hè? Ja, inderdaad. Dat was een Willy van der Steen. hij overleed in 1990. En bij ons weten Suske en Wiske bestaan nog steeds. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws. En Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hartelijk welkom, allebei. Um, uh, zo net al gemeld, uh, de World Press foto 2012 is bekend. Paul Hansen, Zweedse fotograaf, heeft hem gemaakt. Hij werkt voor de krant Dagens Nieheter. Um, wat vind je van de foto, Thomas? Nou, dat is een goede vraag, want ik ben uh, vandaag de hele tijd onderweg geweest. Dus ik uh, moet gewoon eerlijk bekennen dat ik hem niet gezien heb. Ik, okay. weet wel dat het, ik hoorde net op de radio natuurlijk, dat luister ik trouw... dat het over een, uh, een foto uit de Gazastrook volgens mij is. En uh, ik denk dat we hem nu in beeld zien, ja, maar, dus ja, nu we kan ik hem wel van, zien. Onze ja. site inderdaad... Uh, nou, ik laat Hans even eerst commentaar geven, dan kijk, bekijk ik hem even. Ja. Nou, Het is een foto van een begrafenis van kinderen in, uh, in de Gazastrook... Um, en het, het, het, het opvallende van dit soort foto's, maar dat is eigenlijk altijd bij de, bij de World Press, is dat ze ontzettend actueel zijn en tijdloos. Want het is het verhaal van, uh, van de Gazastrook. Het had, had ook Syrië kunnen zijn. Het had vorig jaar een ander uh, verhaal kunnen zijn. Het is, het, het is eigenlijk de foto die altijd wint. De foto van, en uh, dat, dat is het erger. de foto van ellende, van dode kinderen en van de, de boosheid en de droefheid die erin zit. Ja. En het is, als foto is het ook nog eens een mooi gemaakte foto. Je ziet een heel klein steegje, een perspectief. Je ziet het licht heel mooi, maar je ziet vooral. Boosheid, droefheid en, en, en dode kinderen. En vooral mannen ook, hè? alleen. Ja, maar alleen maar dat mannen. De, dat is natuurlijk het culturele verhaal. Ja. ja. En inderdaad, die dragen dan in, in doeken gewikkeld. twee kinderen die we ja. voor zien. Um, ja, je zei het al, het is een uh, ja, prachtige compositie, die foto. Qua licht en zo. Het, het lijkt bijna geshopt, zou je zeggen. Maar dat zal ongetwijfeld niet zo zijn. Het zal ongetwijfeld niet zo zijn, want daar wordt zo ontzettend op gelet tegenwoordig. Ja. Dat iedere kleine verandering wordt al gezien als manipulatie. Uh, het is gewoon een goede fotograaf die, die laat ik zeggen, en de gebeurtenis uh, heel indringend uh, heeft vastgelegd. En gewoon een hele mooie foto heeft gemaakt. Ja. Thomas, altijd eigenlijk foto's uit oorlogsgebieden winnen lijkt. Hè? Nou, het is een, we hebben in Nederland natuurlijk de zilveren camera. Hè, dat is voor Nederlandse fotografen. Daar is eigenlijk ooit dan ook de World Press-foto uit voortgekomen. En je ziet inderdaad vaak bloedige foto's, vaak uh, iconen voor, voor wat er in dat jaar gebeurd is. Uh, wij hebben ze ook op kantoor allemaal hangen, al die foto's. En dan vaak als er bezoek komt, dan zie je ook. Uh, dan kijken mensen wel even die niet journalistiek zijn. Die, die schrikken daar vaak van. Want dat zijn ook de foto's van de, de neergeschoten fortuin. De vuurwerkramp. Hè, als je nou naar Nederland kijkt. En inderdaad in oorlogsfoto's. Uh, ook dit jaar natuurlijk bij, uh, bij de zilveren camera ook. Ja. Syrië. Ja, het zijn natuurlijk toch de foto's die het verschil kunnen maken in een conflict. Die, die zodanig kunnen spreken uh, over wat daar gebeurt naar een groot publiek. Dat dat ook uh, een enorme invloed kan hebben op, op het publiek. Maar ook een invloed kan hebben op politieke beslissingen. Ja. En daar is, uh, ja, ik vond deze foto bijna uh, van het niveau van een soort schilderijen een soort ja. moderne schilderij. Lijkt inderdaad een schilderij. Uh, ja, dus het is vaak oorlog, het is vaak narigheid. De echte grote foto's die, die ook winnen, worden vaak uh, onder, onderdeel van je, van je geheugen, van het collectief geheugen. Als je denkt aan de foto's van Vietnam: het meisje, met, meisje met de naalpalm. Ja. Ja. Maar ook een foto van uh, een, een politieman die een gevangene op straat executeert. Dat zijn foto's die zijn, wat zijn ze, 50 jaar oud? Ja. Maar die, die, die, die zitten hiervoor in mijn ja, voorhoofd en bij ja. heel veel andere mensen, denk ik. Zometeen praten we door over andere zaken. Bijvoorbeeld de ruzie tussen André Jorisma... de burgemeester van Almere, en Poont. Maar dat doen we na het laatste nieuws. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij een inslag uit de ruimte zijn in Rusland zeker 400 tot 500 mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Er zijn voor zover bekend geen doden. De inslag was bij de stad Chelyabinsk in de Oeral. De Russische Academie voor Wetenschappen zegt dat de inslag vrijwel zeker een meteoriet is. Een huilende Oscar Pistorius heeft in de rechtbank in Pretoria gehoord... dat hij officieel wordt aangeklaagd voor moord. De gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet schoot gisteren thuis zijn vriendin dood. Vanochtend werd hij voorgeleid. En volgens Zuid-Afrikaanse media schoot hij vier keer door de deur van de badkamer. En u hoorde het net, de winnaar van de World Press Foto is de zweet Paul Hansen... met een foto uit Gaza-stad. De uitreiking van de prijzen is in april. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In Drenthe, Overijssel en Geldland komt plaatselijk dichte mist voor. Twee files, beide op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... tussen Knopen Beekberg en Af het Hoenderloo 6 kilometer. De A50 Arnhem richting Os. Tussen de Knopen de Valburg en Ewek 4 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Hans Aaroes, de voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws... en Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja, de NVJ vindt dus dat burgemeester Jorisma van Almere... omroep Poont niet mag weigeren voor een persconferentie. Afgelopen maandag werd de verslaggever van die omroep geweigerd... bij een persconferentie over het vastzetten van kentekenplaten. We hebben net de hoofdredacteur van Poont laten uitleggen... dat dat echt een item is waar ze al heel lang mee bezig waren. Het was echt niet de bedoeling om... Uh, Joris maar te pesten. Uh, Thomas, jij zit hier als vertegenwoordiger van de pijprokende courantadepten... zoals Geen Stijl uh, jullie noemt. Uh, uh, jullie steunen Po-nieuws in deze zaak. Waarom? Nou, Omdat we elk journalistiek medium zouden, zouden steunen... die toegang wil tot een openbare persconferentie. He, dus het gaat ons niet om, uh, om de signatuur van een, uh, of wij nou po goed vinden... of dat we De Telegraaf of Vrij Nederland goed vinden. Het gaat erom dat bij een openbare persconferentie... en zeker als dat over, uh, vanuit de gemeente uit wordt, uh, wordt georganiseerd... dat er geen selectie aan de poort moet zijn van journalisten... die, uh, die ze wel of niet uh, uh, willen weigeren daarbij. Ja. En dat is gewoon een principieel standpunt. En, uh, ja, en met name als je ook uh, mevrouw Jorrit... maar vervolgens op Omroep Flevoland... Laat uh, Hoort vertellen dat ze dat ook in de toekomst van plan is... om die selectie uh, te gaan toepassen bij, uh, bij persconferenties. Dan maken we ons daar toch gewoon zorgen. Ja, om. Zij zegt van dit was een lokale onderwerp eigenlijk. Uh, was geen landelijk nieuws. Nou ja, goed, inderdaad, de vraag is even... gaat zij daarover? Ik denk het niet. Ja. Um, uh, maar zij vermoedde ook dat, dat Poont daar dus met een andere uh, idee naartoe was gekomen. Namelijk om haar uh, te achtervolgen. Ja, kijk, het is een andere kwestie. Uh, of zij vervolgens antwoord moet geven. op vragen die Poon stelt. of dat ze zou moeten tolereren. dat er in zo'n persconferentie. dat, dat uh, Poon, wij spreken. Uh, alle stoelen opzij schuift. Nee, dan kan je ze gewoon wegsturen. want dan gedragen ze zich niet zoals je hoort te gedragen. bij een persconferentie. Ik bedoel, journalisten zijn ook gewoon burgers. die zich aan de wet moeten houden. Hè? Maar het, de kwestie hier is. Moet je toegelaten worden op een openbare persconferentie... die vanuit gemeentewegen wordt georganiseerd? Ja, ja. en daar moeten we geen selectie op hebben. En dat is gewoon een principeel punt en dat moet gemaakt worden. En met name omdat Joris maar ook naar de toekomst, hoe zei... dat gaan we voortaan ook nog weer eens verder zo doen... wilden wij even de streep in de stand trekken en zeggen... Dat horen we even graag wat anders. Ja. Hans, hoe kijk jij daarnaar? Hmm. Ik moet wel een beetje om lachen. Ik vind het echt een uh, bijvoorbeeld van de, de totale opwinding... per vierkante millimeter waar we tegenwoordig aan leiden. Um, Dat dagen later. En ja, dit is weer zo'n kwestie. De hype van de week of de hype van de dag. Uh, kijk, een persconferentie is in principe voor iedereen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk... Um, ik vind, het ook, ik, ik vind het wel prima als Joris maar zou zeggen... van met jou wil ik niet praten. Uh, Pound is, is natuurlijk opgericht. Overigens heeft Joris maar dat voor een deel aan haar eigen omgeving te danken. He, want het is, het is typisch een telegraaf van de VVD-truc geweest... om de publiek omop van binnenuit uit te hollen. Uh, maar Pound is vooral op aarde om een beetje te clearen. En niet, niet om een diep doorwrocht geresearched verhaal... over los te schroeven... Uh, nummerplaten van auto's te maken. Dus op zichzelf vind ik dat als je een, een klierende omroep bent, een klierende journalist, dat je af en toe wel eens een klierende burgemeester tegenover je mag hebben. Het is een beetje tricky om te zeggen van uh, uh, je mag niet op een persconferentie, mm -hmm. want ik zei, al die is voor iedereen. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel leuk. En Ik, ik, vind, ik, vind het, ik zie me dan al voor, voor me hoe de NVJ in spoetsending bijeenkomt en, en, en, en, en, en zich beroept op, de, op, op het Europese handvest en op de grond. Grondwet. Ik, dat zijn wel hele grote woorden. Thomas? En, en, en, ja, mm -hmm. Nog één dingetje, er zijn wel... Er zijn nog, er wel meer dingen op te lossen. Want ik herinner me bijvoorbeeld uit de tijd dat ik in Den Haag werkte... dat de parlementaire journalistiek... de parlementaire journalisten vaak... collega's buiten de deur zetten bij de wekelijkse persconferentie. Want die werden niet getolereerd. Dat is veel structureler dan een incidentje als dit. Dus eigenlijk denk ik, nou ja, goed, oké. Okay. Maar wacht even, bij de minister-president... als die dus die persconferentie houdt... Dat ik kan niet als dat nog zo is, kan maar... Niet dan, zo maar iemand nee, daar kan je niet zomaar bij. Want ja, dat is een, ook dat is een besloten we... bijeenkomst van de parlementaire pers. Ja, okay. En dat, eh, dat is eigenlijk veel fundamenteler, Want dat doet zich iedere week voor. Ja. dit is gewoon... Een incidentje, daar kunnen we uh, grote krantenkoppen over maken en deftige verklaringen. Ik zou, als ik Joris maar uh, was, zeggen: van nou ja, je mag wel binnen uh, bij een persconferentie, maar uh, als ik, ik als burgemeester niet met je wil praten, dan staat het mij, mij vrij. En als de raad dat een probleem vindt, dan, uh, dan, dan moet ze dat met, met de gemeenteraad oplossen. Maar ik vond het wel leuk, eigenlijk. Thomas, grote woorden zegt Hans Al Roes. Grondwetten nou, bijgehaald. Ja, God, grote woorden. Kijk, natuurlijk gaat het om een incident. Wat wij weer ernstiger vonden, was dat ze op, eh, op video, omroep Flevoland, kan je het nakijken. Dat ze zegt, nou, dat gaan we de toekomst, nou ga ik dat ook zo blijven doen. En dat maakt het wel wat fundamenteler En we hebben het natuurlijk nu toch over het gedrag van burgemeesters... waar we de laatste tijd wel wat vaker eh, wat over op te merken hebben. Je hebt het geval op Texel gehad. Dat de, dat de burgemeester van Texel eh, eigenlijk invloed wilde hebben... op de beelden die uitgezonden werden over die, die fantastische Johanna of Johan... of hoe, de, ja, de, hoe die, hoe die de, beeldrug. de beeldrug ook heette. Je hebt het geval in Ter Apel gehad... waar een ontruiming van een, uh, van een vluchtelingenkamp is... waar uh, toch maar even liever niet de camera's mm. opgezet moeten worden. Het gaat er ook een beetje om. Ik snap in dit geval heel goed dat Jorrit maar gewoon ook ge uh, getergd wordt... door, uh, door verslaggevers van Poont. Inderdaad, helemaal met Hans Eens. Als ze, zelf, uh, ze mag zelf uitzoeken waar ze op reageert... en, en aan wie ze interviews geeft, op welke vragen ze antwoord geeft... Maar persconferenties ten principale moeten gewoon openbaar zijn. En zeker als ze door openbare ambtsdragers als, uh, als Joris waar worden, worden georganiseerd, klaar. En dan kan je zeggen, nou, je maakt er een groot punt van. Ik maak er geen groot punt van. Ik maak er een klein... Uh, item van op onze God, eigen de website. website. De NVA is niet in spoedzitting bij, uh, bijeen geweest, Hans. Nee, maar dat, ik heb Geen zorgen daarover. Ja, dat nou, kan me best <laughs> voorstellen. Maar het is gewoon een principieel ja. punt. En, en ja. wij bewaken ook dit soort kleine zaken. Oké, okay. eh, laten, laten we het niet groter maken dan dat het is. Uh, laten we naar iets anders gaan. Dat is wel groot en is eigenlijk niet heel erg groot opgepakt. Dat is, uh, verbaast ons een beetje. Gisteren pakte het NOS-journaal flink uit met een eigen verhaal. De overheid heeft uh, niks gedaan met de kennis die het had over uh, bedrijven en instellingen die slachtoffer zijn van cybercriminelen. In het journaal melden.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 Ja, Hans, eigenlijk eigenlijk wel een goed verhaal. Uh, niet, eigenlijk niet. Het was het gewoon ja, het ja goed verhaal. Goed verhaal ja. Ja. Eigenlijk moet er niet bij. Uh, <lacht> maar we hebben niet echt, uh, echt opgepikt. Nee, maar dat, dat, dat zijn soms sommige merkwaardige processen. Omdat de kranten het over het algemeen niet zo prettig vinden... om zomaar de NMS over te, over te schrijven. Bovendien, dit is niet zomaar één headline. Hè. Het is niet zo uh, van... Uh, de, de minister heeft verkeerd gedeclareerd schande. Uh, dit is een gecompliceerde verhaal over computercriminaliteit. En er zitten er zeker wel eens niet eens elementen in. Want de overheid zegt, we hebben wel degelijk ingelicht dat... Nou, Ga er maar vanuit dat ze dat niet gedaan hebben... of in ieder geval zo knullig dat de boodschap niet is overgekomen. Uh, maar het, het grappige is, het verbaast me... en het, het verbaast me door de gigantische omvang van de hoeveelheid informatie. En de andere kant, dat is de tweede kant van het verhaal... iedereen zou moeten weten hoe kwetsbaar de digitale systemen zijn. En dat doet zich op twee manieren voor. De kwetsbaarheid, uh, heb jij als individu, de overheid... Kan alles van wat jij wil, wat jij doet, geldt ook, is, maakt ook het werk van journalisten ingewikkelder... Maar kan alles achterhalen via je mobiele telefoontjes, ja. mm -hmm. via internet, etc. Dat is het ene verhaal. Dus de overheid heeft hier in de digitale wereld een gigantische controle op je. Daar zijn wij heel naïef in. Andere kant is namelijk dat ook die andere wereld, de criminele wereld, op dezelfde manier heel makkelijk al die systemen binnenkomt. En iedereen heeft wel geïnvesteerd in, uh, in websites, etc maar nauwelijks in beveiliging. En, en, en, en dat zoveel gegevens op zoveel plaatsen, at random, uh, zo beschikbaar zijn... dat is heel erg verontrustend. Want de volgende oorlog is namelijk een cyberoorlog. En de volgende oorlog hoort misschien al wel op crimineel gebied gevochten, terwijl we even niet opletten. Ja. Dat is de essentie van dit verhaal. En daarom denk ik dat misschien het vandaag niet groot was in de krant en op andere plekken, maar dat in de komende tijd het wel zal zijn. Nou, ik me herinner me dat jij hebt op die Europese bijeenkomst geloof ik, hè, mm -hmm. van al die uh, omroep heb je dit verhaal toch ook gehouden? Dat nou, was een ander verhaal, dat ging over een, journalist, een westerse journalist in Syrië. Die had in zijn laptop gewoon het namenlijstje ja, van bronnen. Van. Van bronnen. Ja, ja. En een van die bronnen moest het land uit, omdat uh, simpelweg de Syrische geheime dienst de computer eventjes had ingekeken ja. en dus alle telefoonnummers had. En dat is, ik bedoel, dat is een soort naïviteit die bij journalisten ja. eh, nog ja. rondwaart... waar je echt wat aan moet doen. Daar zijn nu ook de dan ook meteen cursussen voor om dat te voorkomen. Maar ja. dat is weer een andere kant van het, van het digitale verhaal. Ja. Doen jullie dat eigenlijk ook, de cursus geven op dit vlak? Ja, het, het leuke is inderdaad, kijk, de, je zegt er is nu misschien, is dit verhaal niet heel sterk opgepakt. Maar je hebt natuurlijk vorig jaar hè, het, het fenomeen van de Lektober... Hè, met Webwereld mm -hmm. en Nu.nl, Brenno de Winter, die journalist van het jaar is geworden... Ja. eigenlijk rondom dit hele thema ook gewoon begrijpelijk heeft gemaakt... en veel aan een groot publiek heeft uitgelegd. Uh, dus het, het is natuurlijk wel degelijk een issue. En het wordt ontzettend onderschat op alle fronten. En inderdaad, uh, grappig genoeg. Vandaag uh, deze week ook in Vrij Nederland een verhaal daarover. De NVA academy zichzelf hacken, ja. Nou ja, nee, maar de NVA ja. Academy, ja. uh, he, dat is het zeg maar opleidingsinstituut... wat wij ook hebben, ja. heeft al inderdaad al twee jaar zo'n cursus lopen. Ja. Juist ook voor buitenlanden, juist ook voor die gevallen die Hans noemt. Dat als je in het buitenland bent, je binnen een hotel, je gaat leuk even op de wifi. He, voor je het weet, en dan is het nog ineens zozeer die journalist zelf die de lul nee, is. De maar het zijn die bronnen. He. Het zijn die mensen die daar. dus. In dat soort kwetsbare gebieden jouw informatie verschaffen. En die vervolgens eventjes, als jij al lang en breed met het vliegtuig terug bent, nog eens eventjes achterhaald worden door die geheime dienst. Dus er is een ontzettend belang. Nou, ik denk ook aan het New York Times-verhaal, gehackt door de Chinese ja. overheid, of door Chinese hackers. Uh, ja, dus langzaam wordt iedereen wakker. En, en ik ja, ja, of, ja, of zijn we juist cybercrime moe misschien wel? Je hoort het heel vaak nee, nee, in verhalen. Ik denk je het, van... het niet, maar het is te abstract. Het is, het, het speelt zich, kijk, een, een, een inbreker stel je je voor als een man met, uh, laten we zeggen, met, met, een, met een balkje voor zijn ogen. <laughs> en, en, en, en een koevoet. Maar het is allemaal wat ingewikkelder geworden. Het is gewoon iemand ach, in, met een laptop. Die gewoon achter zijn computer zit en bij jou binnenkomt in ja, feite. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk veel logischer voor Pauwnieuws om eh, jongens maar te hacken dan het te bezoeken. <laughs> zijn we toch weer bij het begin. Uh, jullie wel voor jullie bijdrage in dit uh, mediaforum. Thomas Bruning van de NVA en Hans Laroes, oud van NOS Nieuws. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Het is vrijdag en dan kan het maar zo'n gelijk spel worden. En uh, ja, dan hebben we wel iets meer tijd nodig om de zogeheten beslissingsronde te spelen. Laatste kandidaat die wat kan doen aan de hoogste score tot nu toe, namelijk 90 punten, is uh, Heine Pol, 21 jaar uit Nijkerk. Studeert in Deventer. Ja. Wat doe je daar? Ik studeer informatie informatiedienstverlening en management. En wat wil je dan uiteindelijk dan gaan doen daarmee? Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, het is een hele brede opleiding... en waarschijnlijk richting uh, communicatie of uh, journalistiek. Oké, okay. nou, uh, dat betekent dat je nieuws ook een beetje gevolgd hebt als het goed is. Ja. 90 punten, dat is de uitdaging. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. This has got to be the saddest day of my life. De Nationale Nieuwsquiz. I called you here today... For a bit of bad news. Het einde van de politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan, komt in zicht. I will be able to see you er was veel twijfel over het nut van de politietrainingen in een land met zoveel geweld en corruptie. Nou, laat ik nou eens beginnen met te zeggen dat een aantal jaren geleden ik wel sceptisch was over de vraag of dit een succesvolle missie kon zijn of niet. En dat komt ook vanwege de onbekendheid. De Afghanen krijgen nu zelf het heft in handen. Let's just kiss and say goodbye. Geleid door de Manhattans. Prachtig. Uh, sinds 2011 zit ons leger in het Afghaanse Kunduz... om daar politiemensen en militairen te trainen. Ze kregen daar gisteren bezoek van een paar hoogwaardigheidsbekleders. Vraag 1. Welke bewindspersoon bezocht de Nederlandse politieschool in Kunduz? Uh, Ivo Opstelten. Is goed. Afgelopen drie dagen uh, deed de minister van Veiligheid en Justitie... een rondje Afghanistan vanwege de Nederlandse politietrainingsmissie daar. Vraag 2. Nederland zal misschien eerder uit Afghanistan uh, vertrekken. Tot wanneer zou Nederland eigenlijk betrokken blijven... bij die politietrainingsmissie? 2014. En dat is goed, Nederland heeft met Duitsland afgesproken tot 2014 te blijven. Maar omdat Duitsland dit jaar al Afghanistan wil verlaten... komen de Nederlandse militairen misschien ook al dit jaar, 2013, terug. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort. Vergeef ze hoop op cadeautjes. Dat is de kop. Vergeef ze hoop op cadeautjes. Gaat dit over 1. Nederland zit opnieuw in een recessie... en dat heeft negatieve gevolgen voor consumenten. 2. Door de economische crisis zijn gisteren minder Valentijnscadeaus verkocht. Over drie, Timo de Bakker werd gisteren uitgeschakeld door Roger Vederen... op het ABN Amro Tennis terwijl hij had gehoopt door fouten van Vederen toch te kunnen winnen. Vergeef ze hoop op cadeautjes. Uh, dat is drie. En dat is goed. Inderdaad, Timo de Bakker, kop uit het Algemeen Dagblad. Vraag vier. Er werd gisteren nog een andere Nederlandse tennisser uitgeschakeld... op het ABN Amro Toernooi. Wie is dat? Sijsling. Igor Sijsling is goed... We gaan naar vraag 5. Gaat goed tot nu toe? Um, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Op zichzelf is het eten van paardenvlees niks mis mee. Maar je moet het wel weten. En daar gaat het om. En uiteraard doen we uh, gewoon onderzoek... ook om de uh, ja, consument uh, het vertrouwen juist te geven. Uh, Sharon Dijksma. Dat is heel goed. De staatssecretaris van Economische Zaken. Ze zei gisteren dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek gaat doen naar het paardenvleesschandaal. Vraag 6. Gisteren werd in een bekend Amsterdams biefstukkenrestaurant ontdekt dat de biefstukken niet van rundvlees, maar van paardenvlees waren. Hoe heet dat restaurant? Uh, Pieter Leeuw. Ook goed. Staat al jaren bekend als het biefstukrestaurant van Amsterdam. Laatste vraag. Je kan nog vier punten erbij verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod: een onderwerp, geen persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn eeuwige groei en bloei was toch niet zo eeuwig. 3. Groter bleek in mijn geval vooral duurder. 2. Vorig jaar viel ik om door financieel wanbeleid van mijn top. Uh, stop. Um, is dat de SNS? De val van SNS. SNS is niet goed, want de laatste ja. <laughs> hij slaat ja, nee. op de tafel. Hij slaat nee. de tafel bijna door midden. Um, nee, de laatste was, was geweest. Gisteren kwam de commissie Halsema met een rapport over de misstanden bij mijn onderwijsgroep. Amarantis. Ja, ja, inderdaad, dat was hem. Amarantis. Uh, ik wist het ook niet, maar de naam Amarantis is een afgeleide van het woord Amarant. En dat staat voor eeuwige groei en bloei. Uh, nou ja, mismanagement, schaalvergroting, uh, dure grap in ieder geval was het daar. Je komt op uh, 6, nog uh, niks verloren, want als je de 15 goed hebt, dan uh, ben je gelijk. En alles daarboven dan ben je gewoon de winnaar deze week. En dat kan in 90 seconden. Dus dat gaan we meemaken zometeen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling: De ophef over paardenvlees is overdreven. Schandaal breidt zich uit. In Engeland zijn inmiddels drie arrestaties verricht. En ook in Nederland en Frankrijk zijn uh, niet veilig. In Amsterdam blijkt dus een gerenommeerd steakhouse... jarenlang geen runder, maar paardenbiefstuk te hebben ge geserveerd. Consumenten zijn dus voorgelogen, maar hoe erg is dat eigenlijk? De stelling waarop u kunt reageren. De ophef over paardenvlees is overdreven. Bent u het eens of oneens? sms dan naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. We gaan deel 2 van de quiz spelen. Doen we met Heine Pol, 21 jaar uit Nijkerk. Als gezegd, hij heeft net 6 gescoord in deel 1. Dat is de factor, daarmee gaan we vermenigvuldigen. En als je dus 15 vragen goed hebt nu zometeen... dan sta je precies gelijk met Huub Kleven uit Horst... want die heeft de topscore van 90 op het bord gezet. Dus alles boven de 15 is, uh, is winnen. En anders ja. gaan we de beslissingsronde spelen. Helemaal ja, maar goed. Ik moet de vraag helemaal stellen, zeg ik er nog maar een keer bij... ook voor onze kritische luisteraars, want die zeggen... het heeft geen zin om er doorheen te schreeuwen, dat moet je afkeuren. Dat gaan we dus ook doen. Uh, ik, ik moet de vraag gewoon helemaal stellen. Dan geef je het antwoord of je zegt uh, pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Twee leden van welke Kamerfractie zullen niet de eet aan koning Willem-Alexander afleggen? SP. Goed, Ajax won gisteren in Europa League met 2-0 van welke ploeg? Bij jou, uh, Boekarest. Steauwe Boekarest is het. Hoe heet de matig functionerende website van het UWV? Pas. Werk.nl. In welk land werd een strijdplan van Al-Qaeda gevonden door een persbureau? Mali. Goed, hoe heet het Franse vleesbedrijf? Dat wordt in het paardenvleesschandaal... Uh, Stampero. Spanghero. Hoe heet de Duitse minister die de Italianen opriep... niet op Silvio Berlusconi te stemmen? Pas. Schäuble. Volgens welk bureau ligt de hypotheekrente in Nederland... 1 procentpunt hoger dan in buurlanden? Pas. CPB. In welke gemeente probeerden twee journalisten... met valse pasfoto's hun identiteitskaart te krijgen? Amsterdam. Goed. Welke bank bleek de mede-architect te zijn van het woonakkoord van het kabinet... Uh, ING. Dat is goed. Uit welk land komt de atleet Oscar Pistorius, die gisteren zijn vriendin doodschoot? Zuid-Afrika. Dat is goed. Welke minister moet van de VVD zo snel mogelijk naar Indonesië... om de verstoorde verhoudingen te herstellen? Uh, bloemen. Dat is goed. De regering uit welk land wil porno op internet ontoegankelijk maken? IJsland. Goed. Hoe heet het voorwerp dat gisteren werd teruggevonden... nadat het uit een Utrechts museum was gestolen? Monstrans. Goed. Welke luchtvaartmaatschappij gaat fuseren met US Airways? American Airlines. Goed. In welk Russisch gebied zijn brokstukken van een meteoriet neergekomen? Oeral. Goed. Welke voedingsconcern heeft Warren Buffett overgenomen? Eins. Goed. In welk Aziatisch land is gisteren Nederlander dood in de cel gevonden? India. Goed. Aanleg waarvan zorgt voor een uh, meevaller aan van de schatkist? Uh, ma tweede Maasvlak. Goed. Hoe heet de minister die de kwaliteit van crashes wil gaan meten? Asje. Goed. Nou, die zit nog in de knal, dus die tellen we mee. Jury, mag ik even horen hoe we dat doen met die uh, ene vraag uh, in het begin? Dat was uh, Boekarest, zei hij. Is fout gerekend, begrijp ik. Oké, okay, want dat vond ik nog even interessant om te weten. Uh, Steao Boekarest was het, en uh, jij maakte er iets anders van. Uh, ik vraag het, omdat het natuurlijk heel spannend is... of je er 15 hebt of niet. Ik heb geen idee. Heb je meegeteld of niet? Nee. Moeten we even vragen aan Huub Kleef of die heeft meegeteld uit Horst? Dat was moeilijk. Huub, Goedemiddag. Ah, de man met 90 punten op het bord. Heb je meegestreept of niet? Nee, ik kom niet Ja, was een beetje moeilijk om er sommige vragen een beetje dubieus waren. Ja, oké, ik snap het. Ja. Um... <laughs> hij zit mij aan te kijken: zeg ja. het van... nou maar gewoon. Het zijn er 14 oh, Heine. Ja. Net niet, man. Ja, ik had die gewoon moeten weten. Ja, ja. ja Ik had het ah, idee ja. dat je inderdaad wel aardig in de sport zat. Ja. Uh, ja, en de jury is streng, uh, maar rechtvaardig. Dat wel, dat moeten we erbij zeggen. 14 punten maal 6 kom je op 84 en uh, dat is niet genoeg. Ja, die, een, die een had erbij gemoeten. Dus ja. je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid: de lunchradio de mok en de lunchbox. Uh, die gaan mee naar uh, Deventer, naar het studentenhuis, neem ik aan. Of, nee, of ja, ik waar? woon nog in Nijkerk. Oh, je woont gewoon in Nijkerk. Oké, okay. ja. nou dan uh, kan je het daar uh, lekker op de plank zetten. Uh, goede ja. kandidaat, maar net niet goed genoeg. Ja, Goeie reis terug. Dankjewel. En dan gaan we naar de winnaar van deze week: Huub Kleven uit Horst. Goedemiddag. En gefeliciteerd nog maar een keer. Ja, dankjewel, dankjewel. Goed gespeeld. En deze ook, dat was prima. Net niet goed genoeg. Nee, zo is het. Ik, je was op woensdag, hè, toen Ghislaine hier zat. Ik begrijp dat je naar oh. Australië gaat in het najaar. Nou ja. ja, die 300 euro, daar kan je dan toch wel iets mee doen, lijkt me. Nou, die centen die gaan dan mee naartoe. Buiten nog naar even een partage aan tenniscollega's. Dat zijn uh, allemaal vetters. Oké, okay, nou, dan hebben die ook iets moois in het vooruitzicht. Nog een keer gefeliciteerd en uh, je mag je dus uh, de nieuwscanner van deze week noemen. Oké, okay, dankjewel. Dag hoor. Wel. Ja, uh, omdat we de kans hadden op een beslissingsronde hebben we gewoon wat tijd over. Nou, Zullen we dat gewoon oplossen met een, een leuk liedje? Gewoon, gewoon een liedje zo uit de kast geplakt, 1982. Valerie, hier is Steve Winwood. zo gaat hij nog even door op zijn synthesizer Steve Winwood... een man die al jarenlang in de muziek zit en nog steeds trouwens. Dit heet hij begin jaren tachtig, Valerie heet het liedje. Zo komen we aan het eind van een uurtje lunch. Uh, straks uh, zijn we er weer, uh, na het NOS Journaal van 1 uur... en dan gaat verslaggever Maarten Bleumers kijken... of hij geschikt is als speurhondengeleider. Een reportage vanaf Schiphol zo direct en om half twee dus stand.nl... met de stelling de ophef over paardenvlees is overdreven. Ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag live GroenLinks-prominent en wethouder te Amsterdam André van S. Ik ben er verantwoordelijk voor dat alle Amsterdammers kunnen meedoen in de stad. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Als je dit hoort... Dan kun je dat NL-leurt echt vergeten. Veel satire, mevrouw. Pickford, in the field was. Shit. Is zeg maar the zeg maar gewoon M. en. En live muziek van Nina June. Play, I am on my own. Play, high. Je bent welkom in de kroon in Amsterdam. Van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.